De piloten van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia staken. Dat willen ze de komende drie maanden elke maandag en vrijdag gaan doen. Volgens Iberia zijn voor vandaag 156 vluchten afgelast. Waaronder de vlucht van en naar Schiphol. Correspondent Robert Bosgaard vertelt wat het pijnpunt is heeft sinds uh, grotendeels overgenomen door British Airways... een nieuwe low-cost uh, maatschappij op poten gezet. En die draait nu ook en die doet vluchten in Zuid-Europa. De piloten zeggen dat dat uiteindelijk betekent... dat er dus minder werk zal zijn voor Spaanse piloten... meer voor Engelse piloten... en dat de beste routes door British Airways zijn overgenomen... zodat uiteindelijk Iberia minder rentabel zal worden. Alles komt uiteindelijk wel neer op geld, maar in verschillende vormen. De piloten willen dat Iberia stopt met de low-cost maatschappij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 De koren- en pijlmolen Windlust was gebouwd in 1787 en was in 2000 voor het laatst gerestaureerd. De molen in Burem was nog in gebruik en had vier vrijwillige molenaars. Het weer bewolkt, af en toe wat regen, temperatuur vandaag rond 12 graden. Morgen eerst nog een bui, daarna opgradingen en dan 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is vooral druk in het midden van het land en de meeste files staan op de A1. Eerst vanuit Amsterdam naar Amersfoort, tussen Diemen en Muiden 3 en voor Hoevelaken ook weer 3 kilometer. En verderop bij Barneveld 4. Dan de A1 naar Amsterdam, tussen Barneveld en Amersfoort Noord in totaal 4 kilometer. En een stukje verderop bij Bunschoten staat ook weer 4 kilometer file. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Eindhoven loopt het vast tussen de knooppunten Leende Heide en de Hocht over 4 kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 2. Tot slot de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Amersfoort ook weer 2 kilometer. Wanneer ik vrienden vertel over ons virtuele kantoor bij Regis... halen ze hun schouders op. Ik niet. Het is een kantoor zonder muren. Amsterdam, Beijing, New York of Laren. Wat jij wil. Met je eigen PA die de telefoon aanneemt. Je potzaal likt En je kunt op meer dan 50 locaties in Nederland ook nog eens lekker werken. Hoe? Kijk op Regis.nl Geven aan een goed doel hoeft niet te stoppen als u er niet meer bent. Ook na uw overlijden kunt u bijdragen aan een betere wereld. Wat wilt u doorgeven?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 Met Thijs van den Brink. De regering zet zich onverminderd in voor een grotere rol van vrijwilligers bij brandweer en politie. 5,5 miljoen vrijwilligers. Maak Nederland tot een mooier land. De wereld wordt beter als je daar zelf mee begint. Het is zo'n simpele boodschap. Wie zijn die mensen die zich belangeloos voor de ander inzetten? Deze club draait op uh, vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen club. Wat levert het doen van vrijwilligerswerk je op? Nou, voldoening. Daar word ik heel blij van. Een speciale uitzending over vrijwilligerswerk. Ik denk dat hij onmisbaarder is dan hij zelf is. Goedemiddag, mooi dat u vrijwillig luistert naar deze speciale uitzending van Dit is de Dag. Over vrijwilligerswerk gaat het dus de komende anderhalf uur. Riet Ruilhoff, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U won vorig jaar een nationale vrijwilligersprijs. U doet heel veel vrijwilligerswerk, maar die prijs kreeg u vooral voor het organiseren van de Sinterklaas-intocht in Hellevoetsluis. Dat klopt. Waarom krijg je daar een prijs voor? Nou, omdat ik het, ik denk dat ik het 52 jaar doe. 52? 52 jaar. Begon... Na het overlijden van mijn vader ben ik het gelijk samen met mijn moeder gaan doen... en ik ben als door doorgegaan. En hoe oud was u toen u begon? 19 jaar. En daarna elk jaar gedaan? Ja, altijd. Cabaretier Sjaak Braal, jij treedt regelmatig op voor goede doelen... en je was ambassadeur voor vrijwilligerswerk. We vroegen ons af of dit optreden van jou ook vrijwilligerswerk was. Maar als je in het klein opereert, dan flirt je met het heelal. Dat wil ik alleen maar zeggen. En in die zin moeten we dus de Hans stichting blijven steunen... en blijft dat vooral ook allemaal doen. Ik vind dat heel erg belangrijk. Als je iets wil onthouden van mijn bijdrage vanavond, ja, dan is het blijf lekker haast. Blijf eigenwijs. We zijn eigenwijze mensen in de Haag. met z'n allen. Ik, ik zal, zal nooit, nooit iemand na praten. Dankjewel allemaal. Dames Jacques Brouw. Ja, ja, was dat vrijwilligerswerk? Ja, dat was vrijwilligerswerk. Dat heb ik vrijwillig gedaan voor de Hans Dijkstal Stichting. De Stichting in Den Haag, hier in het Levensgroep, naar het overlijden van Hans Dijkstal, om talent in de achterstandswijken naar boven te halen en te begeleiden. En doe je dat soort dingen vaak? Ja, met de regelmaat van de klok uh, zet ik mij voor dus het zaken in, want ik vind, het, ik vind het heel belangrijk. Heel veel Nederlanders doen vrijwilligerswerk, maar niet heel veel mensen zetten vrijwillig hun leven op het spel. Marcel Dokter doet dat wel, als lid van de Vrijwillige Brandweer. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dankjewel. Wanneer bent u voor het laatst opgepiept? Uh, bijna een week geleden. Wat was er toen? Ja, dat stelde eigenlijk helemaal niks voor, maar dat is meestal als je gepiept. Is dat zo, ja? Want hoe vaak stelt het wel wat voor? Uh, nou, laten we zeggen, 10% van de meldingen stelt echt wat voor... en die andere zijn prullenbakken in de brand, automatische brandmeldingen... katjes in de boom, mensen die zichzelf hebben buitengesloten, dat soort dingen. Maar je moet er wel even heen. Je moet er wel heen, ja. ja. Dat vrijwilligerswerk ook innovatief kan zijn, bewijst Stadslab Leiden. Corinne den Oude van Stadslab Leiden, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat is er zo uh, vernieuwend aan wat u doet? Nou, wij halen de creatieve kracht van de stad uh, naar boven. En dat uh, doen we kennelijk op een innovatieve manier. En uh, Stadsloop is echt een broedplaats voor, uh, voor de creatieve professionals uh, in de stad. Met echt als doel de stad leuker te maken. En we gaan uit van wat kan en niet van wat niet uh, kan. En u heeft gewoon een kaartenbak met allemaal mensen die dingen kunnen. Ja. En die haalt u eens in de zoveel tijd bij elkaar voor niks. En die bedenken dan creatieve dingetjes. Ja, en daar ontstaan ontzettende gave projecten uit. Uh, die ook op een gegeven moment gerealiseerd worden. En waar een, bijvoorbeeld een gemeente zich aan, uh, aan verbindt. Onze vijfde en laatste, laatste gast weet, als het goed is echt alles van vrijwilligerswerk. Hij is hoogleraar op dat gebied, Lucas Meijs. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, zijn er vragen over vrijwilligerswerk die u niet kunt beantwoorden? Oh, heel veel, anders was ik uh, werkloos. <laughs> en wat is de belangrijkste die u niet kunt beantwoorden? Dan gaan we die namelijk niet stellen. Nou ja, hoe het in 2025 zal gaan. Ja, dat weet niemand natuurlijk. Daarom. Dus u ook niet. Verder mogen we alles vragen, begrijp ik. Hartstikke mooi. Wat heeft het doen van vrijwilligerswerk u opgeleverd? U thuis bedoel ik dan. Deel uw ervaringen met ons via onze website. Dit is het dag.nu. Kan ook via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk. Heel veel Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Meer dan 5 miljoen. Betekent ook dat er heel veel mensen zijn die het niet doen... Wat zijn de belangrijkste redenen om geen vrijwilligerswerk te doen? Nou, de grootste verklaring is heel simpel. Je bent er op een of andere reden niet ingegroeid... of je bent nooit gevraagd. En als je gevraagd bent, dan ben je voor iets gevraagd... waar je niet zoveel zin in had. En, want iedereen wil het eigenlijk wel? Het is een hele universele neiging om wat voor je medemens te willen doen. Echt waar, dat zit in ons allen? Dat zit in ons allen, ook in alle culturen, overal en nergens. Alleen de manier waarop je dat doet en de structuren en hoe het gaat in een bepaalde samenleving, die verschillen. En als je, dan, als je dan nog geen vrijwilligerswerk doet, dan is dat gevoel bij jou nog niet aangeboord of zo? Het nou, gevoel is er wel, maar je bent gewoon op een of andere manier er nog niet aan begonnen, nog niet ingestapt. En veel van de mensen stappen in vrijwilligerswerk... zoals net het voorbeeld over die Sinterklaastocht omdat het gewoon gebeurt. Ja. Omdat je ergens, je met je kinderen gaat naar school... je wordt gevraagd, je ouders deden het al... je rolt er als het ware gewoon in. Mevrouw Roelofknik, ja, hè? Ja. Zo is het gegaan bij u ja, ook. wel. en zo gaat dat ook echt. Het is als niet ieder... een hele belangrijke beslissing van u Met... geweest... van nu ga ik de sint in tocht organiseren. Nee, dat was toen eigenlijk... Nou ja, verplicht niet, maar het werd je gewoon gezegd. En dat deed je gewoon, dat was heel gewoon. En je gaat daar gewoon in mee, je groeit erin mee. En je kan er niet meer mee stoppen... want het is ieder jaar toch een evenement, zo groot. Ja, ja. En dat is alleen maar groter. En als je er geen zin in hebt, nou dan stop je ermee... en dan doe je het ook niet meer. Is... Je doet het echt omdat je dat leuk vindt en dat ja. je er plezier in hebt. Daarom heet het vrijwilligerswerk. Meneer Meijs, de mensen die het nu nog niet doen... zijn die makkelijk over te halen om het wel te gaan doen? Nee, niet makkelijk over te halen. Je moet ze echt wel verleiden. Ja. En het grootste truc is eigenlijk om alle belemmeringen die er zijn... om die weg te nemen. Om te zeggen van nee, het is niet om negen uur dat je moet beginnen. Geef nou aan wanneer jij kan beginnen. Welke dag kan jij iets doen? Ja, ja. En echt het gesprek aan te gaan bij je zegt van... we gaan niet jou een opdracht geven... maar we gaan eens om de tafel zitten en bepalen... wat vind jij leuk, nuttig om te doen. En dan verleid je iemand om het te gaan doen. Ja, we moeten ook goed realiseren dat vrijwilligerswerk... is niet een functieomschrijving. Je bent niet vrijwilliger, maar het is een beloningsstructuur. Je bent vrijwilliger voor de Sinterklaasintocht, voor de brandweer en dat soort dingen. En dan moet je afvragen van en waarom doen mensen dat? En hoe we de belemmeringen weg in het dagelijks leven in de agenda van mensen om dat te kunnen doen? Want loopt het terug? Vrijwilligers nee, het loopt niet terug. Het loopt eigenlijk alleen maar, het is heel constant en het loopt zelfs een beetje op. Oké, okay, ondanks alle verhalen daarover, dat neemt toe. Nou ja, je moet wel weer eerlijk zijn. Er zijn twee variabels. Eén variabele is het aantal mensen dat vrijwilligers doet. Dat neemt echt wel toe. En dan het aantal uren dat mensen aan vrijwilligerswerk besteden. Dat, dat neemt af. Dat is een klein beetje afgenomen. Echt, je praat over een paar tienden in twintig jaar. Maar goed, de vraag is wel of we efficiënter zijn geworden. Mijn vrijwilligerswerk, twintig jaar terug, bestond uit het maken van een blaadje. Nou, een oh, hele dat durft ik eigenlijk niet te vragen uh... of u zelf vrijwilligerswerk doet. Maar dat is wel zo. Natuurlijk. Ja, veel te leuk. Veel te leuk. En wat ja. doet u nu? Oh, ik mag dit jaar mee met uh, het, het kamp van de basisschool. Als we als Ja, de hele nacht zorgen dat ze niet overlopen en stiekem wel laten overlopen. En, en u glimt er nu al bij? Ja, ik heb er wel veel... Het wordt wel schrijnig slapen, dat wel. Dat ja. is echt... Uh, in ja, je ja, haal je al in, jawel. Ja, ja, ja, ergens in ja, mijn ja. werk dan komt helemaal goed. Mevrouw Ruilhoff, vorig jaar ja. won nu een landelijke prijs... voor het vele vrijwilligerswerk dat u heeft gedaan. Passie. Dit is een één iemand. En ze heeft 52 keer de intocht van Sinterklaas georganiseerd. Mevrouw Riet Ruilhoff! Mevrouw Riet Ruilhoff! Mevrouw Riet Ruilhoff. Een van de aardige dingen is eerst met 4 Zwarte Pieten, nu met 54 Zwarte Pieten. Dus om onder onderdeel te noemen. Ik draag deze woord op aan mijn ouders als dankjewel voor alles. Vader en moeder Ruilhoff, bedankt voor al die jaren. Ja. Dan nou, word je meestal emotioneel als je het er even hoort. Ja, nu nog weer. Maar dat is wel zo. Ja. Mijn vader en moeder hebben altijd vanaf de trouwen veel met kinderen gedaan. Ze waren haast 13 jaar geleden getrouwd toen ik geboren ben. En ja, dat verenigingsleven heeft er altijd in gezeten. Dat hebben ze vanaf de trouwen gedaan en dat uh, tot aan het overlijden van mijn vader. En eigenlijk tot aan het overlijden van mijn moeder. Ze is drie jaar ervoor ziek geworden. Maar toen deden ze ook allemaal nog vrijwilligerswerk. Dus het is gewoon een, een familiekwestie van ja, dat was je gewend, dat deed je mee en dat doe je nu, nu nog. Maar er komt een moment dat je gaat nadenken of je het zelf wel leuk vindt, toch? Uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. <laughs> nee, nee nou, want... al die 52 jaar heeft u daar uh, geen tijd voor gehad. Nee, maar niet alleen doe ik Sinterklaas in. tocht. Ik heb er nog een lampion op tocht bij. Ik doe nog vrijwilligerswerk in een verpleeghuis, in een uh, verzorgingshuis... bij het SBO Service Bureau Ouderen. Ja, dan heb je toch geen tijd om na te denken van vind ik het leuk. Maar ik heeft u uw het. hele leven dat gedaan of heeft u ook betaald of, werk vanaf gedaan? Vanaf mijn negentiende. Ja, ik heb ook betaald werk gedaan. En toen deed u altijd vrijwilligerswerk uh, daarnaast? Ja, daarnaast. Ik heb tot aan mijn dertigste gewerkt. Ik ben met mijn 27e getrouwd. En toen heb ik nog drie jaar uh, doorgewerkt. Maar daar, ik deed gewoon alles met het vrijwilligerswerk. Nou, dat was fulltime eigenlijk? Jawel. Dat ging de hele week, time, week door? Jawel, ja, wel. Vijf dagen. En nou gewoon het vrijwilligerswerk erbij. Want dat kon toch niet stoppen. Maar na uw 30 hoeveel ja. tijd besteedde u, besteed u toen aan vrijwilligerswerk? Nou, toen deed ik alleen nog de sinterklaas ah, okay, Daar is meer. later op toch bijgekomen. En dat is ook een heel groot evenement in Hellevoetsluis. Daar zorg je voor vijf of zes muziekkorpsen. En dat trekt een stoet van 30, 35 minuten voorbij. Ja. Even die, dat komen we zo nog even op. Eerst nog even die Sinterklaas in tocht. Ja. Die is in december. Nee, november natuurlijk. November, sorry. Excuse, ja, die komt al eerder. Dan krijgen we bent eerst... U dan, de... Sorry, bent er daar nu wel druk mee? Uh, we gaan er volgende maand weer mee beginnen. Volgende maand begint het ja, met de voorbereiding? Ja, muziekkorpsen. En dan moet je de zalen bespreken. Je moet alles doen. Je moet zorgen dat alles weer vlekkeloos kan gaan verlopen. Ja, en als u belt, dan denken die mensen weer... Oh nee, dat is hebben vrouw ze vrouw al ja. Ja, En dan ja, dat... weten ze ook al wat u gaat vragen. Nou, dan zeggen ze... Oh, Riet, het komt in orde, want we hebben het al voor je geregeld. Dat zijn hele korte telefoontjes. Dat is, ja... Omdat je het 52 jaar doet... werk je ook al heel veel jaren samen met mensen. De boot. En nou ja, ga zo maar door. En en u denkt nooit, volgend jaar iemand anders? Uh, nee. Nog ik nooit heb, gedacht? Nee, maar ik heb wel opvolgers. Een opvolger heb ik zeker. Voor over twintig jaar? Ja, dat hoop ik. Ja, want ik, u bent in de zeventig inmiddels? Ik 21, ja, maar ik ben 72. Ja. Inmiddels, ja. ja. Dus dat kan nog wel een tijdje goed gaan, maar het houdt een keer op. Ja, maar ik heb gezorgd dat het... Uh... Ik heb mensen ingewerkt. Ik heb gezegd op een gegeven moment... Jongens, het blijven doen... Maar aan de zijlijn kijken jullie mee. Ik zal jullie instructies geven hoe ik werk. Hoe je het later doet, moet je zelf weten. Maar je moet het wel van me over kunnen nemen. En zeggen ze nog niet: ga ze aan de kant, nou nee. wij. Nee. Nee, dat zeggen ze echt niet. Riet, de, de, doet durf, dat de, de durven ze misschien nou, nog niet. Nou, dat mogen ze rustig de zeggen. Dat dan zeggen Sinterklaas natuurlijk. Ja. ja. <laughs> en die Allee. vinden we nog veel te leuk. Ik ja, nee, nee. snap helemaal. <laughs> die ziet het uh, nog helemaal niet zitten dat iemand anders nee, dat gaat doen. Nee, Sinterklaas is nog wel blij met me. Ja. Dus die zegt echt niet, Riet, eens. U u dat weet, doe ik ook niet. U weet ook nog in twee verpleeghuizen. Wat doet u daar? In een verpleeghuis Daar doe ik uh, eens in de, bar, in de week een bardienst draaien. Dat is koffie en thee uh, in de recreatiezaal uh, zetten voor mensen. En maakt u dan grappen met de mensen? Ja, en daar krijg je een band mee met die mensen. Ja? Want op een gegeven moment gaan ze je herkennen. Het is PG en het is somatiek. Maar of de PG-mensen zijn of somatiek, maakt niet uit. Waar is PG voor? Psychisch geriatristen. Die gaan je dus herkennen en die komen naar je toe. En je gaat er een grapje mee maken. En dan, ja, ik heb er 14 dagen terug... Vorige week heb ik een man weggebracht van 85 jaar. Die kwam met kennissen naar de recreatiezaal... En dan zei ik... Ha, Arie, hoe is het nou, jongen? Hou je nog van me? En dan zei hij... Pita. En dan zei ik... Joh, je uit. Ik heet Ritus, maar zo'n stukje chocoladeletten. En dan ging hij lachen. Hij was dat wel op de PG-afdeling. Ja. En ja, dan krijg je te horen dat zo iemand stervende is en alles. En dan denk ik... Ik heb zoveel uurtjes met je bezig geweest en geprobeerd te lachen en vrolijk te maken. Ja, die moest ik wel weg gaan brengen. Mm. En dat heb ik ook. En ik had een vrouw in het verzorgingshuis. Die kwam daar binnen en die kon zo mooi handwerken. Maar dan ben ik zelf ook een handwerkmeens. Dus dat vond ik schitterend. En zei ik, kom volgende week weer terug. Kom ik even kijken wat je gedaan hebt. Nou, dan ging ik terug. Maar daar, dat groeit alleen maar. Dat wordt ook alleen maar langer, dat gesprek. Maar als er dan iemand overlijdt, doet het pijn. Ja, heel veel. En toch gaat u blijven en doen. En toch ga ik weer. En ik ben nog niet in die kamer waar die mevrouw gewoond heeft. Ben ik nog niet binnen geweest. Dat draag ik over even aan mijn collega's. Net zolang totdat ik zelf voel dat ik daar naar binnen kan. Mm. Maar ik kan er nu nog niet naar binnen. Ik zie ze nu nog als ik in die gang kom. Zie ik ze zitten met haar handwerkje. Hallo, ben je daar? Ja, ik heb niet veel gedaan van de week. Ik had het zo druk, meid. Nou, dat is ook... Maar je moet er wel aandacht aan besteden. Ja. ook aan die mensen. Die zitten daar zo'n zondag alleen... En die, die zijn blij als er s'avonds iemand komt om een kopje koffie te geven. Ja. En een koekje. En gisteravond kregen ze een paaseitje erbij. Kijk. Oh, leuk hoor, met een paaseitje. Nou, daar maken die mensen gelukkig mee. Ja. Maar wat kan je dan beter doen als dat je thuis gaat zitten? Of je maakt die mensen gelukkig? Maar wat, wat levert het u op? Niks. Het kost alleen maar. Ja, maar dat levert u ook iets op. Anders hou je het niet vijftig jaar vol. Er moet iets zijn waarvoor, waarvoor u zegt, daar doe ik het voor. Nou, gewoon omdat ik dat ja eigenlijk een, misschien wel een familiekwestie is. Het levert me echt niks op. Nee, niet, niet financieel, maar ook geest, niet mooi ervangen. Geestelijk. Ja? ja, geestelijk is het natuurlijk schitterend. Als je daar... Uh, ik neem één voorbeeld. Als ik daar mijn pieten zie... De zwarte pieten, ja? De zwarte pieten. En ze krijgen heus wel eens een standje van me. Oh. Maar ze komen dan toch weer naar me toe en ze zeggen dan... Riet was weer geweldig, Ik doe volgend jaar weer mee hoor. En dan te weten dat ze vijf minuten tevoren nog gewaarschuwd hebben... van dat mag je niet doen, en zus mag je niet doen. Ja. En ze komen dan toch naar je toe. En ze gaan je op alle fronten verdedigen. Heb je toch een hele grote kringrondje. Ja. Daar doe je het voor. Dat is de beloningsstructuur. Dat is de beloningsstructuur. Nou ja, dat soort dingen. Voor Iedereen ligt het een beetje anders. Maar het gaat toch om dat je je meedoet, je erbij hoort, die erkenning. Maar ook het gevoel dat je echt verschil maakt, zoals die verhalen, in het leven van anderen. Ja. Uw man is overleden. Ja. 15 jaar geleden. Heeft, heeft het vrijwilligerswerk u daarna geholpen? Ja, mijn man was haast uh, heel veel ziek. Haast een uh, heel jaar. Jaren eigenlijk. En toen kwam ik daar te zitten. Ik heb geen kinderen. En nou, toen zat ik daar thuis. Wat moest ik achter die uh, orchideeën. daar uh, kon ik niet verder. Ja, ik heb orchideeën. Dat, ja, ik niet heb er orchideeën dat zijn geen granen. Nee, nee, maar die heb ik ook dat niet. Moet dus er dat moet ergens zeg vandaan ik, komen, komen. Je zeggen. <laughs> ik zeg gewoon orgideeën Maar ja. dat leven was zo druk. Zoveel keer in de naar het ziekenhuis. En thuisverzorging en alles. Nou, daar ga je dan. Daar zit je ja. dan alleen. Ja, daar zei ze, dat hou jij niet uit. Dat had ik ook niet uitgehouden. Want dat kon ik niet. Nu heb ik een aanvulling mijn hele leven, op mijn werk en alles. En voldoening. U bent nog meer vrijwilligerswerk ja. gaan doen? Oh, ja, daarna hm. ben ik de huizen erbij gaan doen. Ja. En ja, dat is gewoon zo schitterend. Als je die gezichtjes van die mensen ziet. van Dat ze blij zijn dat je een kopje koffie komt geven. Of dat je, dat ze, dat je een avondje hebt en dat ze een glaasje sap voor je krijgen. Genieten. Dat is toch genieten, maar dan geniet je zelf ook. Dus dat is de beloning. Jawel, je ja. moet het ook met intentie doen natuurlijk. Ja. Je moet niet zeggen van, ja nou moet ik het. En ik ga daar nou maar eens naartoe en wat ook. Nee, je moet werkelijk de intentie hebben om het goed voor die mensen te uh, doen. Zeg wel, ja. jij bent vast als Hagenese fan van Ada of niet? Ik zeg altijd, ik heb geen verstand van voetbal, dus ik ben fan van ADO, ja. ja. Weet je, hoeveel vrijwilligers er bij zo'n voetbalclub? Uh, bij een een heleboel, een heleboel. Dat vrijwilligerswerk kom je natuurlijk overal in het land... Op alle, in alle lagen van de bevolking tegen, maar ook op alle, op alle gebieden. En inderdaad, bij het voetbal... ik denk dat er in, in Den Haag bij een voetbalwedstrijd... Toch al gauw 100 vrijwilligers rondlopen. Zoiets, ja. Proefvoetballers verdienen topsalarissen... maar de clubs waarvoor ze voetballen zijn afhankelijk van... Vrijwilligers, dat geldt ook voor FC Groningen. Verslaggever Paul Keupers, ook was vorige week bij de wedstrijd Groningen in om te kijken wat vrijwilligers bij zo'n wedstrijd zoal doen. Uh, we willen alle kinderen zich even melden van de Heerenveen... want de begeleiders van de Heerenveen zijn inmiddels gearriveerd. Ze staan hier aan de rechterkant, dus wil iedereen van de Heerenveen zich nu even melden. Dank je. Een grote zaal ergens in het uh, Euroborgstadion. Mensen stromen binnen... Voor het overgrote deel zijn dit vrijwilligers, Ria de Vries, vrijwilligerscoördinator. Het overgrote deel is uh, vrijwilliger. Mensen gaan zich hier bij deze grote tafel... Gaan ze zich bij de desbetreffende discipline gaan ze zich melden. Hè? Of je steward bent, of dat je servicemedewerker bent. Nou, iedere wedstrijd werken we met 500 vrijwilligers. 500? 500, ja. En daar tellen we alles mee. Met alle respect, dit is toch een profclub? Ja, maar ja, die kan ook niet zonder vrijwilligers. En menig andere club uh, werkt met vrijwilligers. Dus ook FC Groningen. Ja. Aan een ronde tafel uh, zit een, uh, een groepje heren. Zakje met broodjes voor de neus. Hoe lang bent u al vrijwilliger meneer? Ja, ik durf er zo niet meer, zeggen, maar zeker wel een jaren 18, denk ik. 18. Ja, misschien wel iets korter of iets langer dan die buurt. Ja. En wat voor werk doet u? Nou, een beetje de toezicht houden op het publiek en alle toestanden die erbij zitten. Allemaal. Dus, uh, Ik sta nu ergens bij een deur beneden, dus uh, allemaal te controleren. Hoeveel tijd per week bent u hiermee bezig als vrijwilliger? Nou, ja, je moet hier allemaal op tijd zijn. Dus uh, ja, uur of vijf per week. Ik vind het op zichzelf wel leuk werk. En een beetje groen hart, noemen ze dat ook wel. Hè? Aan een andere tafel zitten mensen met allemaal felgele jacks aan. daar staat achterop. EHBO, dit zijn de mensen van de eerste hulp bij ongelukken. Waar bestaat uw werk uit als EHBO, hier tijdens een wedstrijd? Uh, dat wisselt heel erg. De ene keer komen ze met vingers tussen de stoeltjes. En de andere keer heb je te maken met iemand met een infarct. Dat wisselt heel sterk. Hoe word je vrijwilliger bij de EHBO en hoe kom je dan hier in de Euroborg terecht? Uh, eerst uh, de, de, de vrijwilliger sowieso al bij het Rode Kruis. En uh, toen kwam ik hier voor een oefening. En toen zei ik, kunnen jullie nog EHBO's gebruiken? En dus, ja, zeker wel. En dat is vijf jaar geleden. Dus, uh... Krijgt u wat mee van de wedstrijd straks? Ik sta achter het publiek, dus meestal niet. Maar dat is ook van ons de hoofdzaak niet. Voor ons is de hoofdzaak de mensen die er zijn als er wat is... dat we hulp kunnen bieden. Aan een muur uh, hangt een vijftal foto's in een uh, zwarte lijst. Nou, dat zijn vrijwilligers die en heel lang bij de club zijn geweest... heel veel voor de club hebben betekend... en die ons eigenlijk ontvallen zijn. Het zijn toch mensen die vanuit hun hart iets voor een ander willen betekenen. Een stukje verantwoordelijkheid willen dragen. Het zijn voornamelijk uh, 40-plussers uh, hier. Ik ga toch eens even kijken of we wat jongeren kunnen vinden. Hier zitten er twee aan een tafeltje. Zijn jullie vrijwilligers? Ja. Jullie zijn wel erg jong nog. Hoe oud ben jij? Ik ben 13. En jij? 14. En wat voor werk doen jullie? Wij verkopen programmaboekjes voor, uh, voor de wedstrijd. En waar sta je dan? Uh, bij de ingangen. En daar beneden bij de bio's en alles, dus dat is best wel grappig. Waarom ben je dit werk gaan doen? Nou, het is leuk. Ik kan graag voetbal kijken. Je komt gewoon voor gratis voetbal? Nee, nee je verdient ook wat geld. Dus, uh... Je verdient er ook wat mee? Ja, een klein beetje, maar het okay. is wel handig. We zijn hier uh, bij, uh, bij ingang 2, op de oostzijde, de lange zijde... Uh, nou ja, je ziet het, het publiek komt, uh, komt binnen. wordt geholpen met, uh, met de kaartjes als het, uh, als het nodig is. De EHBO staat hier op de bovenomloop, op vaste posten. Uh, we hebben servicemedewerkers die bij de, bij de toegang helpen. We hebben stewards die... Uh, Tassen controleren en kaarten controleren. Mensen vinden het leuk om bij de club te horen. Want je bent dan toch een onderdeel van de club. En, maar ja, je ziet zelf wat een entourage en wat er allemaal bij komt kijken. Ja, dat, mensen vinden dat leuk. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk, een jongetje van 13 die zei... ik word een beetje betaald voor dit vrijwilligerswerk. Is het dan nog wel vrijwilligerswerk? Ja, nou ja, hij vaart het wel op die manier als vrijwilligerswerk. En we zien wel dat zeg maar, met name bij die 13, 14, 15-jarigen... we heel vaak de vergoeding die ze anders zouden kunnen verdienen... Uh, bij de Albert Heijnenvader ook als vakkenvuldig... dat ze die uh, daarvoor krijgen. Ja. Is het een idee om er een beetje voor te gaan te betalen... in deze tijden van de economische crisis? Gaan dan meer mensen het doen, denkt u? Ik verwacht wel dat in echt economische crisis mensen er iets meer gaan doen. Maar tegelijkertijd maak je daar wel mee zeg maar, de regels van het werk. En je betekent, betekent vaak dat het dan stopt op het moment dat die betaling stopt. De voorbeelden zijn de, zijn de reddingsbrigades. Die aan het strand zitten waar een betaalde reddingsbrigade dus weggaat op het moment dat het uh, vijf of zeven uur is. Terwijl de zon nog schijnt. En de vrijwilligers blijven terwijl de zon schijnt. Omdat dan mensen pas om een uur of tien s'avonds uh, in de problemen komen. Want die komen. mensen gaan het dan als werk beschouwen en die stoppen ook als het werk officieel is afgelopen. Zo simpel is het. Ja, dus je moet het eigenlijk nooit gaan doen. Nou ja, daar zitten voor en nadeel aan, maar het grootste nadeel is echt dat het dan gewoon op werk begint te lijken. Maar goed, de vrijwillige brandweer wordt wel op heel veel plaatsen betaald. Hoe is dat bij u, meneer dokter? Ja, inmiddels is dat bij ons ook zo. Je krijgt een vergoeding voor uh, uitdruk en oefening. En elke keer dat je uitdrukt, staat een basisbedrag voor? Dan krijg je de uren dat je weg bent van je werk. Want je loopt weg van je werk. Ja. Die krijg je als het ware gecompenseerd door een, door een regeling. Want op uw werk wordt u dan niet betaald? Precies. Toen ik, uh, bij dat, de brand... moet, dat moet uw baas ook maar goed vinden trouwens. Ja, dat is vaak ook het probleem. Hè? Waarom mensen niet bij de brandweer kunnen zijn. Omdat ze wegholen op het moment dat ze productief zijn in het arbeidsproces. Ja. En dan zegt de baas, nee dat wil ik liever niet. Dus niet zo verstandig van hem, want als er bij hem brand is... wil hij ook graag dat het geblust wordt. Dus, dus u zegt dat baas ze dat wel moeten doen? Dat is een goed vind ik van wel. Ja, maar er zit ja, dus wel een die piepen van vorige week... die eigenlijk om iets nutteloos ging, of iets kleins. En dat is natuurlijk het vervelende. Als het echt brandt, dan zullen de gemiddelde werkgever het niet erg vinden. Nee, maar als je uit kunt leggen... dat uh, ja, Ik heb er nog nooit een probleem mee gehad. Dat is uh, bij mij zo en, en bij de meeste mensen die dat ja. uh, doen. En het kost u dus geen geld, maar het levert u uiteindelijk ook niks op? Ehm, nee, ik denk dat het je nog geld kost. Um, maar dat, daar gaat het ook niet om. Daar ben ik het ook niet voor gaan doen. Toen ik erbij kwam, toen kreeg je er helemaal niks voor. En ik ben nu nog net zo uh, gedreven als toen. Ja, en hoe lang doet u het? Uh, ruim 30 jaar. Doet okay. dat, bij die dat is ook al de moeite, mevrouw Ruiloff. Ja, het is geen 52, maar Ja, toch? het is de helft ongeveer. Hij he? ja. nog wanneer... de helft inhalen voor mij. Ja, precies. Hij is goed onderweg. <laughs> Meneer Meijs, heeft de economische crisis gevolgen voor vrijwilligerswerk? Nou, niet helemaal. Aan de ene kant zullen er meer mensen beschikbaar komen, aan de andere kant zal er meer vraag zijn naar vrijwilligers. Maar eigenlijk, welke opgeteld voor het doen van de uren zal het positief effect hebben. Omdat mensen wat meer tijd beschikbaar krijgen als je werkloos wordt zij niet zo heel veel. Maar voor het gevraagd worden voor, vrijwilligers, voor vrijwilligerswerk maakt het niet zoveel uit. Hmm. De, de brancheorganisatie voor vrijwilligerswerk, dat is de Vereniging NOV, die is bang dat gemeenten gaan bezuinigen op organisaties die vrijwilligerswerk ondersteunen. Is dat een terechte angst? Dat is een terechte angst, ja, ja maar dat staat wel los van de breedte van vrijwilligerswerk. Jacques ja, nee, ik, ik, in Den Haag hebben we het nu aan de hand. We hebben in Den Haag een project waarbij speelvelden worden bevoorraad met speeltoestellen. En daar waren voorheen ideebanen. ID banen hè. Mensen die dan vanuit de uitkering maar, maar wel dat deden met een kleine toevoeging financieel. Die zijn wegbezuinigd. En nu zitten we met een groot probleem. Want ja. vrijwilligers moeten dat werk gaan doen. En het is echt geen makkelijk baantje natuurlijk. Dat, is, dat, dat werkt met pasjes. En dat is ook nog een stukje agressie bij tegenwoordig van de, van de kinderen van 13, 14 jaar. Daar moet je bijna toch een psychologische test voor gedaan hebben voor dat werk. En we zitten nu met het probleem dat daar geen vrijwilligers vrijwilligers voor het krijgen zijn. En dat dat dus stopt. Er zijn dus al uh, projecten die stoppen daardoor. Ja, eigenlijk werkt het natuurlijk aan voor dan. Want uh, wat je wil is die kinderen bezighouden... zodat ze geen uh, belletje gaan trekken. Hoewel dat volgens mij ook niet meer van deze tijd is. Volgens mij slopen ze tegenwoordig gelijk de bel eraf. Ja. Maar um, ja, je wil die mensen aan het werk helpen... en die kinderen aan het werk helpen. En dat lukt dus niet. En, nee. en daar zit echt een enorm probleem tussen, tussen het afschaffen van uh, subsidies... en ideebanen en noem maar op. En het tegelijkertijd belonen en prijzen van vrijwilligers. en mij smeet? Nou ja, wat NOV bedoelt is eigenlijk meer dat de ondersteuningsstructuur... voor vrijwilligerswerk, vrijwilligersfacaturen, banken... Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers... dat die ook achteruit trekt. En daar ja. zie je wel dat in een aantal hoeken van vrijwilligerswerk... En meer in deze omgeving, zo van de kinderopvang enzovoorts, met iets met speeltuinen, dat het daar wel ingewikkelder wordt. In het gros van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld de sportverenigingen... ook daar wederom heeft het weinig echte effecten. Maakt niet zoveel uit, het voetballen gaat gewoon door. Het voetballen gaat gewoon oh, door, ja. Ja. Mevrouw Ruilof, merkt u in de verpleeghuizen bijvoorbeeld... dat ze daar betaalde krachten wegbezuinigen... en ja. dat proberen te vervangen de, door vrijwilligers? Te vervangen door vrijwilligers. Maar dit vind ik niet helemaal correct voor vrijwilligers. Want als jij daarop... Ge gedaan wordt met een patiënt, of een bewoner, laat ik het zo zeggen... en er gebeurt wat mee, heb jij als vrijwilliger niet de papieren... en de toestand om dat goed te doen. Nee. En later krijg je te horen van... ja, vrijwilliger, dat had je niet mogen doen. Hmm. Die toestand in de huizen dat de uh, betaalde krachten wegbezuinigd worden... kan ik niet mee uh, verenigen. Nee, want het komt dat veel voor, meneer Meijs? Dat er vrijwilligerswerk in de plek van betaald werk komt... door de economische crisis? Ja, en andersom is het natuurlijk ook geweest, wat net Jacques beschreef... werd altijd door vrijwilligers gedaan en er kwamen ideebanen in. Oh ja. Ja. Ja. Ja. Het probleem is natuurlijk dat je niet iemand mag plaatsen in een situatie waar die waar hij niet kan. En waar hij geen diploma's voor heeft nee, en waar hoor. hij geen bevoegdheden voor of heeft. Of je nou beroepschap bent of vrijwilliger, als je geen rijwijs hebt... mag je niet autorijden. Nee, ja. zo simpel is het. Het is bijna half drie. We gaan luisteren naar het nieuwsoverzicht van half drie. Daarna, de gemeente Rotterdam verplicht mensen met een uitkering... om vrijwilligerswerk te gaan doen. Is dat wel een goed idee? Dat gaan we vragen aan de Rotterdamse wethouder Marco Florijn. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal.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 Buiten het winkelcentrum is een herdenkingsplaats gemaakt met een ronde bank waarin de namen van de slachtoffers staan gegrafeerd. De brand in een oude molen in het Friese Burm is mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. De politie heeft in de buurt van het afgebrande gebouw resten van vuurpijlen gevonden. De 225 jaar oude molen brandde in ongeveer een half uur helemaal uit en stortte daarna in elkaar. Een van de afstanden van de jaarbeurs Utrecht Marathon, die vandaag werd gelopen, blijkt achteraf te kort. Mensen die de 10 kilometer liepen, kwamen er bij de finish achter dat ze maar 8,8 kilometer hadden afgelegd. Volgens de organisatie is het de schuld van de lopers zelf. Zij zouden op een bepaald punt in het parcours een verkeerde afslag hebben genomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En we even verkeersinformatie. Er staat nu zo'n 25 kilometer file. Het drukst is het op de A1 en de A12. Op de A1 richting Amsterdam loopt het vast tussen Stroe en Bunschoten over een totaal van 10 kilometer. En op de A2 bij Eindhoven richting Den Bos tussen de knoop in de Leende Heide en de Hocht 3. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen knoop in Maandenbroek en Driebergen in totaal 8 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Hartelijk welkom bij Dit is de Dag, vandaag geheel in het teken van vrijwilligerswerk. Hier aan tafel zitten Marcel Dokter, hij is lid van de Vrijwillige Brandweer. Riet Ruiloff. zij won onlangs een Nationale Vrijwilligersprijs. Corinne den Oude, zij is bestuurslid van een innovatief vrijwilligersproject, Stadslab Leiden. Lucas Meijs, hij is hoogleraar vrijwilligerswerk. En cabaretier Jacques Bral. En intussen heeft zich bij ons gevoegd de Rotterdamse wethouder Marco Florijn. Hij is voor verplicht vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechten. Hartelijk welkom meneer Florijn. Goedemiddag. Jij Harry. kunt ons verstaan, u zit in Leeuwarden en wij u ook. Fijn dat u er bent. Wat heeft Vrijwilligerswerk u thuis gebracht? Deel uw ervaringen met ons via onze website, dit is de dag.nu. Kan ook via Twitter en dan kunt u het beste maar de hashtag DDD gebruiken. Jacques Braal, cabaretier. Je voelt je betrokken bij Vrijwilligerswerk en goede <coughs> doelen. En dat geldt voor meer bekende Nederlanders. Wat er deze week gebeurt is dat we iedereen proberen te mobiliseren om in actie te komen voor War Child. En terwijl koningin Beatrix verder werkt aan een grote muurschildering, geeft prinses Maxima de opslagruimte van het complex een nieuw kleurtje. Umberto Tan. Ik ben voorzitter van de Straatvoetbalwonden Nederland, SVBN. Ik ben ambassadeur van het Rode Kruis, Orange Baby. Ik denk dat het heel leuk voor ons überhaupt om hier uh, te komen helpen. Hier schijnt de zon vandaag, maar we proberen de zon ook te laten schijnen voor de kinderen in oorlogsgebieden. Niemand ziet hoe klein worden Umberto Tan, worden Maxima en nog een aantal mensen, Marco Borsato. Is het belangrijk dat dit soort mensen vrijwilligerswerk doet? Ja, heel belangrijk. Dat vind ik tenminste wel. Als je, als je dan toch uh, uh, roem hebt uh, vergaard, wat natuurlijk uiteindelijk een bijproduct is van wat je doet als het goed is. Uh, dan mag je dat wat mij betreft inzetten om, om andere mensen uh, te helpen en te mobiliseren. En duidelijk te maken dat, dat je en vrij en willig ook uh, dingen kunt doen. Ja, meneer heel belangrijk. komt het veel voor? Ja hè? Vijf miljoen Nederlanders, dan moeten ook heel veel bekende Nederlanders doen. Kan haast niet anders. Kan haast niet anders. Nee. Of ze moeten maar er zit ook altijd een beetje hebben. een luchtje aan van ze willen laten zien dat ze deugen. Ja, en het rare is dat juist als je nou kijkt naar zo'n... Nou, laten we Marco Borsater maar nemen. Of Prinses Maxima, die heeft het echt niet nodig om nog op een of andere manier... haar ego te streden door een, een verfkwast langs een muur te halen. En bij Marco geldt hetzelfde. Dus je, je zet je toch ook gewoon in omdat je dat, omdat je dat belangrijk vindt. Ja. En niet omdat het uit een soort valse, um, uh, schone schijn of zo... Ik, ik heb dat dan nog nooit meegemaakt. Dan moet en je niet door laten te weerhouden, zeg je. Nee, zeker niet. Sterker nog, ik denk dat, het, uh, dat is mijn ervaring... maar ook van, van de mensen die ik ken die dit werk doen en die wel bekender zijn... je wordt er ook een stukje nederiger van, hoor. Ja? Nou, je... we zitten natuurlijk vaak toch met een ego gebeuren... en je wordt vaak te horen op je nummer gezet... omdat je ineens een nijtang in elkaar staat te schroeven. Dat is niet wat je normaal doet als je bij RTL Boulevard werkt. Snap dat je? had je nog niet eerder gedaan. Wat, nee. doe, je, wat doe je zelf? Nou, het zit bij mij wel vaak vakgerelateerd. Dat wil zeggen, ik presenteer veel, ik treed veel op uh, voor benefietvoorstellingen en dergelijke. Maar ik ondersteun ook wat stichtingen uh, waar je dan met je kennis en kunde ook nog wat kan doen. Dus uh, wat, wat raden van besturen, aanbevelingen, dat soort dingen. Uh, en wel meestal in de buurt van Den Haag, omdat ik vind dat je. Nee, dat wordt net ook in het begin van het programma gezegd: uh, je moet de verandering zijn die je zelf uh, wenst te zien in de wereld. Dus laat het vooral in je eigen wereld beginnen. Ja. En, ja. en uh, hoe is het bij jou begonnen? Ik denk dat het, als ik naar mijn ouders kijk, die hebben het ook altijd al gedaan. Dus dat is al iets van uit mijn opvoeding zijn gekomen. Dat is heel simpel. Mijn ouders hebben allebei vrijwilligerswerk gedaan. De leven lang, nog steeds doen ze dat op hoge leeftijd. Je rolt er gewoon in. Je rolt erin. Maar aan de andere kant, je krijgt op een gegeven moment ook een eigen geweten. En dan kom je erachter dat het, laat het wel wezen, dat je het ook vanuit je eigen hart en vanuit je eigen ziel, zal ik maar zeggen, dat je het wil doen. En ja, daar komt het uiteindelijk vandaan. Je moet het door je eigen Moet het gebeuren. Vind je dat je een extra verantwoordelijkheid hebt, omdat je bekende Nederlander bent ja, ik vind, wel, ik vind wel dat je er iets mee mag doen met die, uh, met die bekendheid. Dat heeft Als het goed is, heeft hij dat een hoop dingen gebracht. en ja, geestelijk geest, geest, geest, daar gewerkt, toch? Daar heb je ook hard voor gewerkt, maar goed, ik zeg altijd dat geestelijk inkomen is vele maal belangrijker. En uh, ik denk dat dat de reden is waarom de mensen die aan tafel zitten dat ook allemaal doen. Ja. Uh, uiteindelijk kom je erachter we leven toch in nu, zeker nu in de samenleving waarin je ziet dat mensen uh, door die crisis ook worden geconfronteerd met de feiten en zeggen van ja, is dit nou allemaal het immateriële is er ook nog, weet je wel. Dus het is ook niet verkeerd om daar eens aan, aan te besteden. En ik zie bij, bij een hoop berners dat ze dat vanuit hun, hun eigen hier ook doen. Maar ja, er zijn er ook een paar die verdienen er dan geld mee. Die, maar ik voorspel je er een hoos op televisie binnenkort... aan programma's die gaan over vrijwilligerswerk. Vers ja, hoezo? Ja. Nou, Meestal zijn het, het gedoe, de glitter en glamour zijn ze een beetje zat... Mensen willen gewoon weer eens... Uh, de, de man bij het hond achtige programma's doen het gewoon heel erg goed. Waarom? Omdat, omdat het echt is en puur. Ja. En, en geen opsmuk. En um, mensen willen gewoon andere mensen zien, zien helpen. En ik, ik voorspel u voor het najaar. Het ene programma na het andere. Het uh, najaar al. Het zit er echt ja, al aan. Het zit allemaal ja, in de pijplijn. Ja, ja. De, de, de formats zijn aangekocht op de Miedem in Kan. Zo, <lacht> zo, zo, zo durf ja. ik het je te zeggen. Ja. Ja. Ja, dus ja, en die huisman wat, heeft weer een programma. Wat, <lacht> wat levert het jou op? Geestelijke um, rijkdom heb je al een paar jaar toevallig. Ja, te vallen. Nou, wat, wat het mij oplevert uiteindelijk is... Uh, dat je, afgezien van wat, wat je dan doet... het is gewoon prettig om andere mensen te zien genieten van wat je doet. En um, om daar en, en op dat moment even een betekenis aan te geven... aan, uh, aan de situatie en aan je eigen leven. Maak het concreet als je wil. Nou, je ik, heb, leren, ik, je heb, ik, weg, ik krijg gewoon een... Uh, wat, wat heb ik van de, van de week nog gedaan? Opgetreden bij een, een marathon uh, van kinderen in Poeldijk. Die, die kregen de hele nacht les van de leraren. Een lesmarathon. Ja, een lesmarathon de hele nacht door. was het voor een goede doel. En als je dan een uur lang... Uh, die, die, die pubers uh, uh, bezig kan houden. En uh, dat geeft je toch een goed gevoel als je die leraren dan ziet glunderen. En als je ziet die duimpjes omhoog ziet gaan. En dat er dan nog een, een lokaal ondernemer aankomt met wat gebakken en die zegt ik hoorde dat tot de radio. En je, je creëert even een sfeer waarin je zegt van we doen wat voor elkaar. Ja, ik, ik kan alleen maar naar de dus... wetenschapper kijken, maar u bent natuurlijk mee mees. Nou, Uiteindelijk is dat de beloning. De mooiste uitspraak die een jaar heb gehoord is: gewoon: je gaat fluitend naar huis. Ja, ook al is midden het in, het jouw, het in de nacht. Want het was een nachtmarathon als ik groepen. Ja, dit was, ik was s'avonds laat als ik uh, geprogrammeerd. Ja, het gebeurt ook wel eens midden in de nacht. Maar dat dingen. geeft niet, dan slaap je keer niet. Nou ja, weet je, normaal is het, uh, meestal ga je gewoon door van, vanuit de dingen die je aan het doen was. Ja. Ja. Lukt het jou om andere mensen te oh. enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk? Ik probeer dat altijd wel, maar het is, het is, het is uh, iets wat uit jezelf moet komen. Want uh, uh, jij bent zelf dus uiteindelijk toch het voorbeeld. Zoals dus mensen zeggen, van, ik zag jou dat doen, ik ga dat ook eens doen, dan vind ik dat prima. Maar ik ga niet tegen iemand zeggen, jij moet nu nou, ook hoe, eens ik wat ik hoor gaan een presenteren. Ik hoorde een verhaal dat jij in een straat actief was met een aantal mannen. Ja, nee, dat klopt. Nee, ja, ik heb bij mij in Transvaal in de Haag, hebben we ooit een keer een veegactie georganiseerd. Maar dat had te maken met een, een cultureel. dat is gewoon met een bezem. Met een bezem, ja? ja je kan gewoon bij de gemeente bij Stadsbeheer kan je bezems aanvragen. Dan kan je de straat schoonvegen. Dus we hadden twintig van die bezems besteld. Maar ja, de straat waar een hoop uh, uh, allochtonen wonen ook. Briefjes in de bus gedaan. En uiteindelijk stonden we met drie blanke mannen met twintig bezems. Ja. <laughs> dus ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, ze willen niet komen, ze zijn er niet. Ik zeg, heb je ook gevraagd? We dus nee, zeggen, briefje in de bus gegooid. Ze dus dan gaan alle drie eens ergens aan gaan bellen. En binnen een kwartier hadden we bezems te weinig. Wat blijkt namelijk dat een briefje door de bus bij die mensen helemaal niks doet. Maar als je aanbelt, dan blijkt dat er nog een neef is en een oom die ook komt helpen. Dus dat dus was. aangebeld? Een... Ja, we en hebben toen... zo aangebeld. En nou, uiteindelijk kwamen we bezems tekort. Dus toen bedoel, gingen al die allochtonen. Ze gingen allemaal meedoen. Want meneer Meis, kennelijk moet je sommige mensen anders benaderen dan anderen. Ja. Nou, je moet de meeste mensen vrij persoonlijk benaderen. Het is nogal gevaarlijk, zeg maar emotioneel gevaarlijk... om als je zo'n briefje krijgt, om te zeggen van... oh, dat ga ik doen. Je weet niet of je dat met leuke mensen gaat doen. Nee. Je weet niet of het nuttig staat gaat zijn. Er staat Jacques Braal voor ja. je deur. Nou ja, daarom. Dat is echt verschrikkelijk. Dus je wil heel graag door iemand gevraagd worden... Die je, van, kent, die je kent. Die je vertrouwt. Die, die daarmee ook de onzekerheid van Is dit nou een nuttige tijdbesteding? Want als het niet een nuttige tijdbesteding is... dan heb je ook niet betaald gekregen. Daarmee echt gewoon, ja, is je dag echt weg. Nou, daar moeten wij ook laten zien hoe leuk het is. Met dokter van de brandweer, ja? ja ik, ik probeer uh, bij mij in het dorp uh, aan iedereen te laten zien... hoe leuk het is om bij die brandweer te zijn. Je bent echt een soort ambassadeur ook? Dat vind ik dat je dat ook moet zijn. Ja. Als je, uh, dat is hetzelfde verhaal met die bezems. Als je mensen laat zien hoe, wat een enorm leuke middag je met elkaar hebt... Dan ben je misschien ook bereid om ja, omhalte je bed uit te komen. De, de Oude, niet hoe zit het ja. met de bekende Nederlanders in Leiden? Doen die mee met uw project? Nou, uh, we hebben daar niet echt bewust beleid op. We hebben gelukkig wel wat bekende Leidenaars uh, uh, uh, die we af en toe eens uh, kunnen bevragen. Noem ons eens ding. een bekende Leidenaar een, die wij ook kennen. En Nico Dijkshoorn, een Meijer, uh, Armin van Buren. Die zich echt wel expliciet aan de stad verbinden. En dat is ook leuk, maar heel expliciet met stadslab verbinden, dat hebben we eigenlijk nog niet meegemaakt. Maar dat er zijn zit de stadslap ook niet nodig, bezig. misschien? Nee. Nee. nee. Dat is, de meneer Florijn, hoe is het in Rotterdam? Maakt het daar veel uit? Welke groep je benadert? Ja, het maakt, uh, maakt heel erg veel uit. Je moet inderdaad veel ook persoonlijk doen. En wat wij, uh, wat wij heel sterk merken... bijvoorbeeld de mensen die al uh, meer dan vijf jaar in de bijstand zitten... die we nu aan het benaderen zijn... merk je toch dat die al heel erg lang een beetje achter de geraniums hebben gezeten. En dat orchideeën gevoel... hebben wij hier uh, gedaan. <laughs> orchideeën, Orchidee, ja. Ja. Ja, ja. Ja, Westlandse orchideeën ja. hebben ja. gezeten. Ja. En uh, je merkt ja. toch een beetje dat ze het gevoel wat kwijt zijn van... Um, nou ja, dat cadeautje hè, van weer blij naar huis gaan. Um, en, uh, en zijn ook al een tijdje niet aan het mee. Meedraaien. Dus dan is het toch wel uh, ja, organiseren dicht bij huis... Hè, in je eigen wijk, in je eigen buurt... en dan vervolgens ook zorgen dat er goede ondersteuning is. Maar ook, um, als je niet opkomt dagen, een, uh, een sanctie erachter zetten. Ja, dat toch wel. klinkt altijd heel, ja, uh, heel uh, vervelend natuurlijk en streng. Uh, het is wel zo dat, uh, dat wij nu een aantal keer dit soort sessies hebben gedaan... Met, met meer dan 100 mensen. En dat, uh, dat je merkt in het begin dat dat best wel uh, gek ook overkomt. En dat, uh, dat na een een tijdje als je toch ziet van, hé, hey, er zijn leuke uh, fits gekomen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld iemand die een, uh, een oudere vrouw helpt uh, met de boodschap of iets dergelijks, dat ze zoiets hebben van... hé, hey, dit was in het begin best wel vreemd, maar ik dat vind het eigenlijk weinig, wel ja. oké. Okay. We gaan daar we gaan straks verder over praten, meneer Florijn. Mensen kiezen bij vrijwilligerswerk bepaald niet altijd de makkelijkste weg. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jaap Hupperts. Al acht jaar werkte hij als zorgvrijwilliger bij het Johannes Hospitium in Vleuten. Een zorginstelling voor terminaal zieken. Wel, ik ga hier even een kamer in van een meneer die uh, aan het overlijden is... om te kijken of hij rustig is en of alles goed is. Um, meneer heeft uh, tegen de pijn morfine gehad en uh, hij uh, slaapt nu rustig. U bevochtigt even, even zijn lippen? Ja, ja, dat is heel belangrijk. Uh, vaak um, hebben ze de mond open en uh, anders uh, ja, droogt dat helemaal uit. Uh. Er zijn negen kamers hier, uh, alleen er staan nu een groot aantal kamers leeg. We hebben vorige week uh, een uh, voor ons slechte week gehad... omdat er een groot aantal mensen zijn overleden. Er is er nog één hier opgebaard. Een rood lichtje boven ja, de deur? Een rood lichtje boven de deur, dat wil zeggen dat iemand overleden is. Dat is uh, afgelopen weekend uh, gebeurd, ja. En dan ga ik nog even naar een kamer waar meneer wat onrustig is. Om te kijken hoe het daar is. Hallo, hoe gaat het? Goed. Ja, Was wat dat? E sneetje bruin brood? Ja. Oké, okay. ik ga het voor u klaarmaken. Ja, ja prima. Okay. Ja. Meneer wil uh, iets drinken en uh, een sneetje bruin brood. Dus dat gaan we klaarmaken en dat doen we dan in de keuken. Ja, de, de een is hier wat korter dan de ander. Maar we hebben afgelopen uh, periode iemand gehad die echt al een, een aantal maanden hier was. Uh, acht maanden zelfs. Ja, daar uh, ga je je aan hechten. Dus dat is uh, ook voor ons uh, best wel moeilijk uh, om zo iemand uh, ja, te verlaten. Dat is best een emotioneel uh, gebeuren. Nog altijd. En dat is ook goed ook dat het uh, emotioneel is. Daar tegenover staat een ontzettend grote dankbaarheid dat je dit werk kan doen. En uh, ook uh, mensen zijn zo dankbaar dat ze in alles geholpen kunnen worden. Um, dat je af en toe komt binnenlopen. Dat je bij mensen gaat zitten als ze onrustig zijn, als ze uh, angstig zijn. En uh, alles komt uh, die dankbaarheid weer terug, ook van de familieleden. En dat is uh, prachtig. Daar doe je het voor. Uh... Ja. Kijk eens. Hier is uw boterham. Met kaas. Nou, kijk nu dat. Ik heb het al een beetje gesneden. Oké. Uh... Ja? Ja, maak een keten hoor. Ja. Ondertussen ben je ook bezig met uh, uh, spullen in de wasmachine te stoppen. In de droger en op te vouwen. Dus we zijn eigenlijk de tijd die vliegt om. Het, uh, en dan heb je toch het idee dat je uh, ja, waardevol werk hebt gedaan. Uh, en uh, ja, vanuit mijn geloof vind ik het ook uh, heel belangrijk om er te zijn voor mensen. En, uh, Juist in de laatste fase, dat mensen aandacht en zorg en liefde nodig hebben. Ik denk zelf dat God ook onze handen en uh, voeten nodig heeft... om uh, zijn werk hier goed te kunnen doen. En uh, nou, Dat uh, doe ik echt met eerbied en aandacht. Mevrouw Ruilhoff, u werkt ook met mensen in de laatste fase van hun leven. Herkent u ja. zich een beetje in dit verhaal? Ja, helemaal. Als de, als de mensen heel ziek zijn en je bent daar... Je kan daar nog wat betekenen voor de mensen. Dan ga je toch met een heel goed gevoel naar huis. Ja. En dat is, ja, dat is bij heel veel bewoners heel verschillend. Maar ik heb daar een heel goed gevoel bij. En ik ben blij, ja, blij als ik dan iemand weer uh, daarmee geholpen heb. Dan ben ik gelukkig. Ik ga de deur uit, de deur sluit achter me. En ik, je neem, wel niks, ik neem niks meer mee U naar huis. Je bent echt kwijt. Maar dat moet je wel leren. Oh ja. Want de eerste jaren nam ik alles mee naar huis. Dus was ik 24 uur met die problematiek. En dat is te veel belastend. En dat is te veel belastend. Je ja. moet gewoon jezelf leren: van ik stop hier en ik neem niks ja. mee naar huis. Zou ja, ik wel zei, jij zei net: van dit is vrijwilligerswerk waar altijd mensen voor te vinden zijn. Dus niks zo makkelijk als hier mensen voor vinden. Ja. Ja, dat is. We hebben in Den Haag dan heb ik de ervaring met het buddy-netwerk. Er zijn meer van die netwerken in Nederland, maatjes en dergelijke. En, en als mensen zich aanmelden en zeggen: Ik wil vrijwilligerswerk doen, dan, um, en, en ze melden zich aan voor dit werk, dan zeggen ze vaak: Ja, ik wil vind ik wel mooi. Maar dat is veel Of ze het kunnen ze ja. een tweede. Deze neer kan waarschijnlijk heel goed, want die doet dat al heel lang. Um, maar zo is maar heftig. Dan, is heel heftig, ja. Maar dat is toch een beetje het, het, het nobele, het ideale wat mensen hebben bij vrijwilligerswerk. Als je dan zegt: Ja, maar we hebben ook heel veel dametjes thuis die boodschap moeten worden gedaan naar de dokter, dan wordt het al wat minder. Daar zit best wel een verschil in, ja. Het is minder. Dat is minder populair. Boodschappen doen met oudjes, is minder populair dan mensen die overlijden bijstaan. Uh, er, is, er, is een, er is inderdaad, het is minder sexy, zo zou je het zelfs kunnen zeggen. Ja, ja daar, ook daarin verschillende mensen, de samenleving verandert... en de manier waarop mensen naar vrijwilligerswerk kijken uh, verandert dus ook de invulling daarvan. Ja, meneer ja. dokter, bij de brandweer kan ook heftig zijn, want dan maak je soms erge dingen mee. Ja, soms maak je mee dat uh, mensen, terwijl je aan het werk bent, doodgaan. En uh, wat ik dan uh, merk aan vooral de mensen die dat nog niet zo lang doen... als ze een jaar of twintig zijn en dat voor het eerst meemaken... Ja, dan word je eigenlijk in vijf minuten volwassen. En dat gaat met een heftigheid gepaard die, ja, die wel enige nazorg nodig heeft. En haken ze het dan af? Of zijn ze dan inderdaad volwassen? Als je dat niet goed doet, zouden ze afhaken. Maar ja, als organisatie je moet je, uit je daar uit. tijd en aandacht ja, met elkaar. He. Met ja, ja. je groep met wie je dat doet. Vooral. Ja, ja. Het zijn allemaal vrienden van je. Meneer Meijs, die meneer zei net in de reportage... ik doe dit vanuit mijn geloof. Is dat een veel voorkomend motief? Ja, dat is een heel belangrijk motief voor heel veel mensen. Gewoon geloof, levensovertuiging. Het wordt niet altijd meer zo omschreven echt in geloofstermen. maar wel in van dit hoort bij mens zijn en meer van dat soort dingen. Zingeving. Zingeving ja. en die hele. En natuurlijk, ja, kijk, dit is ook wel een heel typisch vrijwilligerswerk waarin die zingeving volledig zichtbaar is. En wat wel mooi is aan, aan, aan dit voorbeeld, is dat het heel goed laat zien dat mensen ook die behoefte hebben, maar ook wel laat zien dat veel vrijwilligerswerk past bij een bepaalde levensfase... Ja. of bij wat je zelf overkomen is. Er zijn heel weinig mensen actief in hospices... die zelf niet een overlijden hebben meegemaakt in hun omgeving. Ja. Dat verklaart ook gelukkig waarom er zo weinig jongeren actief zijn in hospices. Oké, okay, dat is eigenlijk een goed, uh, goed teken. Dat is een je? goed teken. Ja, ja. We gaan het hebben over verplicht vrijwilligerswerk. Dat doen we met Marco Florijn, PvdA-wethouder in Rotterdam. U hoorde hem net al even. Wat is dat, verplicht vrijwilligerswerk? Nou, Dat is eigenlijk dat je um, wel vrijwilligerswerk doet... Uh, vanuit bijvoorbeeld een uh, bijstandsuitkering. Uh, als je bijvoorbeeld langer dan vijf jaar in een bijstanduitkering uh, zit en thuis. En het uh, verplichte karakter is dat we vinden dat je wel iets moet doen. Um, uh, we, we willen heel graag dat je weer werkt aan het weer meedoen in de samenleving. En we zoeken daarvoor niet betaald werk... omdat deze mensen vaak heel erg ver van betaald werk afzitten... maar een wat lichtere vorm. Hmm. En uh, dat vinden we in uh, de het vrijwilligerswerk. Dus het verplichten zit in um, dat je uh, echt wat moet doen... ook voor je uitkering. Het, het, geld, het, geld dat, uh, ik geloof dat u in Rotterdam 34.000 uitkeringsgerechtigden hebt. Geldt het voor allemaal? Nee, want uh, je hebt zeg maar zo'n zo uh, 13.000 uh, mensen die langer dan vijf uh, jaar in de uitkering zitten. En daarvan heeft zo'n 8.000 uh, mensen een ontheffing. Omdat ze bijvoorbeeld een ziekte hebben waardoor ze niets, uh, niets uh, kunnen op dit moment. Dus het gaat in deze groep om zo'n 5.000 mensen. 5.000 uh, mensen die uh, een uitkering krijgen en waarvan u zegt die moeten verplicht aan het werk. Ja. Uh, vrijwillig. Ja. Wat is nou verplicht zitten... en wat is vrijwillig? Nou ja, kijk, het is vrijwilligerswerk, dus het is additioneel werk. Hè. Dus het is werk dat je niet, bij uh, uh, wij spreken, uh, achter een balie uh, mm. van, van een boekenhandel doet... waarmee je dus geld verdient. Het is werk wat, uh, uh, waar, waar niet een professional op zit. Waar, mm. waar, waarbij je bijvoorbeeld zegt, hè, Van, nou, we geven wat extra aandacht bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen... die inmiddels een wooncarrière hebben. Hè. Dus die uh, zwerven niet meer, maar die gaan in een wijk wonen. Wat we dan bijvoorbeeld doen, is we werven mensen in die wijk en zeggen... Van, wilt u uh, een aantal uren per week diegene ook een welkom geven in die, in die wijk? Ja, en dan krijg je ook een, een, verplicht een beetje een thuiszicht. Bijstand, Verplichte bijstandsgerechtigd op de koffie? Ja, dat klopt. En, is dat gezellig? Uh, dat, dat is hartstikke gezellig, want tot nu toe zijn de ervaringen daar ook heel goed mee. Ik moet Kijk, bij u koffie komen drinken. Ja, <laughs> ja, ja, ja, <laughs> want anders ja. krijg ik mijn uitkering nee, ja. ja, ik, ik, ik, ik moet wat doen, omdat ik anders alleen maar achter uh, de geranium zit. Ja, en, en ik maar doe ik, dat meneer, door van, bijvoorbeeld. Uh, dat nou, ja, ja, dus er wordt wat nee, hier gespeeld zo... in de studio meneer even ja, Eerst ja, maar zeggen. Ik, ja, ik, ik had twee vragen. Ten eerste, waarom noemt u het ja. vrijwilligerswerk? Want het is geen vrijwilligerswerk. Dus als u dat, die term gebruikt vindt, vind ik dat object. Waarom noemt u het niet gewoon dwangarbeid? Object zelfs. Ja, waarom noemt u het niet arbeidsinzet? Dat zal het in Rotterdam ook wel goed doen. Want Dat Tja. heeft niets te maken met vrijwilligerswerk. Dat ten eerste. Ja, en ten tweede, ik vragen. wil het probleem niet onderkennen. Want het, ik, ik, het is me ook een doorn in het oog van die mensen die zeggen, nou, die kunnen best nog wat maar die doen niks. Maar u zult er toch een andere modus voor moeten vinden. Want u schopt min of meer tegen de schenen van iedere vrijwilliger in Nederland. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het trouwens ook abject om over dwangarbeid te, te praten. Dat is uh, ik toch? Ik vind niet. ook de associatie die daarbij gelegd wordt niet juist. En Zullen we die van tafel halen, uh, meneer? Het... Zullen we die van tafel halen, die associatie? Dat is goed. Dan nou ja, okay, ja, is die weg. Het... Het gaat mij er wel om, want ik ben het, ik ben het wel eens... dat je moet, je moet heel voorzichtig zijn natuurlijk met... Uh, hoe, hoe noem je het dan? Hè? Wij zeggen namelijk gewoon meedoen naar, naar vermogen. Hè? Dus dat betekent dat je uh, voor twintig uur maximaal uh, wat, wat kan doen. Uh, en, en in de volksmond wordt dat inderdaad gewoon vrijwilligerswerk genoemd. En dan zie je ook dat het verplicht vrijwilligerswerk is. Maar het is niet zo dat wij bijvoorbeeld adverteren en zeggen van... bij ons doet u vrijwilligerswerk. Wij zeggen wij willen een inspanningsverplichting. En zo noemen het noemen we het ook. Ja, meneer Meis? Ja, uh, kijk, er zijn ook heel veel situaties waarin dit geleid vrijwilligerswerk gewoon plaatsvindt. Wij noemen het geleid als je in een soort van van rail zit en dan in één keer van Wat? gewoon een doet. veel betere term, geleid vrijwilligerswerk. Het, sportverenigingen waar je gewoon anders ge of meer contributies moet betalen of dingen moet doen, uh, kerkomgevingen je waar je groepsing krijgt ja, ja. et cetera et cetera. Dus dit is echt heel bekend. E ingewikkeld is een beetje dat de overheid dit doet. Dat is één. Mm -hmm. En dat tweede wat ingewikkeld maakt is of je mensen zeg maar gewoon met een gesprek aangaat van wat zou u willen doen? Waar kunnen wij u naartoe geleiden? Of dat je zegt van nee, je moet nu gaan sneeuwruimen. Maar hoe gaat dat in uh, Rotterdam? Meneer Florijn, mogen die mensen zelf kiezen? Ja, we, hebben, we organiseren zeg maar in de buurten uh, markten met vrijwilligersorganisaties... en organisaties die zeggen van... wij hebben uh, allerlei klussen die uh, gedaan moeten worden. Dat kan, kunnen verzorgingshuizen zijn of wat dan ook. En meestal heb je zo'n stuk of twintig organisaties... en dan uh, komen daar uh, bijvoorbeeld een paar honderd mensen op af. En die kunnen dan um, uh, over de markt kijken van... hé, hey, wat, wat zou ik nou willen doen? En, en, want en dan uh, werkt het alweer beter, want dan kom je toch bij iets terecht wat je ligt. Ja, doorgaans zie je uh, dat mensen gewoon iets doen wat, uh, wat ze inderdaad ligt. En ik zeg er ook altijd uh, bij, van je moet natuurlijk wel zorgen dat als iemand bij wijze van spreken in een verzorgingshuis werkt, dat iemand natuurlijk niet uh, uh, bij wijze van spreken uh, oudere mensen aan het smoren is met kussens ofzo. Ik bedoel, je moet wel zijn. gewoon ja. kijken wat past bij je. Ik bedoel, <laughs> laten we daar wel reëel in zijn. Maar ik vind kan je wel, goed in zijn. Smoren met vind, kussens. Ja, maar ik vind wel dat je gewoon ook de kansen ja, moet geven heeft. om uh, mensen mee te laten ja. doen. Van, de, en van die, dat die, de hoe lang de doet het al? Rotterdam? Wij doen dit heel intensief vanaf september. Dus ze zijn ook okay, uh, in meerdere. Ja, zeker. En uh, in Delfshaven bijvoorbeeld uh, zijn we ook uh, tamelijk vroeg begonnen. En uh, vorige maand hebben we daar een bijeenkomst gehad, die ook door deze uh, groep zelf georganiseerd is. En die ook zeiden: van in het begin vonden we het best wel lastig, want ik was gewend mm. om ook gewoon thuis te zitten. En ik mm. zag ook niet meer de mogelijkheden en de routes daarheen. En mensen vinden het ook best wel spannend en eng om dan weer uh, de deur uit te gaan. En wij spreken naar verzorging te gaan en zeggen van joh, hier ben ik, ik wil wel vrijwilligerswerk doen. Ja. Dus die zeiden ook, we zijn uh, uiteindelijk die drempel overgegaan... en dat heeft ons wel een stap verder geholpen. Maar stel dat je ervoor kiest om te gaan schoffelen... dan kan je naast mensen komen te staan die een taakstraf hebben. Ja, dat, uh, dat is uh, inderdaad zo. Dus, dat voelt zo, toch heel raar, lijkt me. Nou ja, dat is maar net hoe je daar, daar zelf ook tegenaan kijkt. Kijk, als je daar zeer oncomfortabel bij uh, voelt... dan moet je dat helemaal niet doen. Maar, nee, maar mensen die een taakstraf wat het hebben... dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen die uh, mee mogen doen in de samenleving. Maar en, de uh, ene is crimineel geweest en die heeft het als straf... en jij doet het omdat Zij je anders geen hebt. Schillende kleuren, kleuren hesjes, zo ingewikkeld. kleuren, kleuren nou, ja. Ja. Dat kennen we uit Amerika. Ja. Ja. Nee, maar dat is een beetje flauw. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat... dat we, we, de, maar ook in, in verzorgingshuizen gebeurt dat inderdaad... dat er mensen zijn die ook met de taakstraf werken... Ook in Van Harte restaurants bijvoorbeeld. Daar zie je dat ook gewoon naast de vrijwilligers. En je ziet eigenlijk dat dat gewoon prima gaat. Ja, ja. Ja. U bent van de Partij van de Arbeid. Ja, klopt. Dat is nou een partij waarvan veel mensen zeggen... die uh, pemperen de uitkeringsgerechten een beetje. Nee, Partij van de Arbeid is de partij die zegt van uh, mensen die aan de uh, uh, onderkant van de arbeidsmarkt zitten, willen we graag weer meelaten doen. En, uh, en die vinden dat ook belangrijk om, uh, om uh, die investering en die inspanning te plegen. om mensen gewoon weer bij de samenleving te krijgen. Maar zitten er in uw partij niet veel mensen die zeggen: Marco, wat doe je nou? Ja, dat is altijd. We zijn ook een mooie debatpartij natuurlijk. Maar dat heb je, heb je wel vaker. En maar roept ik vind het weerstand wel... op vat mee? Uh, het valt mee, als ik uh, op debatten uitgenodigd word... zo drie weken geleden was dat bijvoorbeeld nog in Den Haag... dan merk ik wel dat in de voorbereiding van dat debat mensen denken van... oh, dit zal wel eens een vlammend en, en spetterend geheel worden. Nou, dan hebben we gewoon een goede discussie erover. En als mensen echt horen waar we mee bezig zijn... hebben ze ook zoiets van, ja, dit is natuurlijk wel gewoon logisch. Oh ja. Hoeveel van de 5.000 heeft u er inmiddels uh, aan verplicht vrijwilligerswerk geholpen? Een paar honderd. Oké, okay, nog lang niet allemaal. Nee, want uh, je moet uh, dat ook opbouwen. Hè? In sommige deelgemeenten, in sommige gebieden in, in Rotterdam... zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld nog niet... een vrijwillige centrale voor goede ondersteuning is. Of dat dat netwerk nog niet helemaal loopt. En het betekent: je moet namelijk ook wel mensen begeleiden. Dus je kan niet zomaar zeggen van... Uh, hier is het uh, uh, baantje en uh, we zien u elkaar over een paar maanden wel weer. Dus je moet ook echt investeren. Dus dat betekent ook dat ja, je moet zorgvuldig zorgen dat er uh, werk is. En je moet mensen ook blijven begeleiden. Dus dat betekent dat je er, nou ja, um, met partners misschien wel uh, een paar duizend zou kunnen doen. Maar op dit moment, ja, maar je moet nooit van de kelder naar de zolder in één keer gaan. Vooral niet met dit, want je moet wel zorgvuldig blijven. moet ontzettend springen, dat is heel hoog. Meneer Meijs, heeft dit de toekomst? Gaan we dit meer zien, denkt u? Nee, want er zijn maar heel weinig groepen waar dit echt van noodzakelijk is. Nou ja, we hebben best veel mensen met een uitkering in ons land, hoor. Maar in Rotterdam zijn het er vijfduizend. De groep waar we nu over hebben, er wonen uh, 700.000 mensen in Groot-Rotterdam? Ja, 620, ja. Oké, okay, dus dat is ongeveer. Dus dat is niet de grote getallen? Nee, dan gaat het, nee. niet, uh, daar gaat het vrijwilligerswerk niet van groeien. Wat wel een belangrijk is voor de toekomst, is van hoe we zeg maar dit soort derde partijen die zich bemoeien met die relatie tussen individuele vrijwilligers en de organisatie waar je vrijwilligerswerk zou kunnen doen, hoe we die meer krijgen, zoals middelbare scholen, maatschappelijke stage en meer van dat soort dingen. Ja. Dus, kunnen we nog even met z'n allen een nieuwe naam bedenken? Zodat, want dat, dat is de, de, de, die NOV, die vereniging die we al eerder genoemd mm. hebben, die vindt ook dat u dat woord niet meer mag gebruiken. Nee, kunnen we niet dat... even een mooi woord ja. be bedenken wat het dan wel is? Onvrijwillig. Vrijwilligerswerk. Onvrijwilligerswerk. Onvrijwilligerswerk. Ja, Onvrijwilligerswerk. Heel in het verhaal. <laughs> Sorry, nog één keer. Ja, er klonk heel vaak moeten in het ja? verhaal. en Dat ja. heeft niks met vrijwilligheid te maken. Maar hoe noemen we het dan? Want het is, iedereen zegt wel: het is zinnig. Ja, ik ben voor geleid vrijwilligerswerk. Geleid, vrijwilligerswerk. maar dat snappen de meeste ja, mensen niet, denk dat ik. Dat vind ik ook een beetje als een projectiel klinken. Een ja. geleid projectiel. Het ja. is, is zo'n kamertje waar je dan in één keer plotseling in een huisje van een vrijwilligerswerk bent, zo ja. ja. Ja. Maar ik begrijp ja, wel, ik begrijp wel het probleem. Je wilt rails neerleggen uh, voordat mensen ontsporen. Dat begrijp ik wel in ieder geval. Dus mijn ervaring is ook als mensen bij werk zo, met taken gestraft in de dat, dat die mensen dan ook weer eens denken van God, is het wel leuk om weer eens iets anders te doen of zo. Dat, dus ik begrijp dat wel. Alleen het hefmechanisme moeten we inderdaad een andere term voorzien te bedenken. Ja, ja, ja. Kunnen we dat, dat stadslab van u niet uitnodigen om een mooie naam voor te bedenken? Denken Precies, vrouw bij, vrouw deze, bij, deze. Ja, bij deze. Ja, wat wij gebruiken nu meedoen naar vermogen en zo. En dat is ook allemaal ah. zo beleidsmatig. Hè? Dus, ja, participatie um, uh, meedoen. Het lijkt mij ja. wel goed, dus mail mij even. Dan nemen we het even dat, contact. Stadlab Leiden zetten we erop, dan moet het helemaal goed komen. Ja, ja fantastisch. Ja. Marco Florijn, wethouder in Rotterdam. Nou, Veel succes met uw project en uh, we horen later wel uh, hoeveel van de 5000 uh, het gaat lukken. Het is tijd Hartelijk voor het dank. nieuws van uh, drie uur. Straks, Olympisch Judoka Edith Bos zet een vrijwilliger in het zonnetje... die veel heeft betekend voor haar sportieve loopbaan.